Weet je, als je in zo'n grote truck rijdt en dagen langs de weg zit, dan wordt het je allemaal wel eens te veel. Goed, je verdient een aardig loon, maar je bent soms weken van huis. Vooral als je op Iran of Turkije rijdt. Maar als je dan denkt aan al die mensen die bij nacht en ontij voor je klaarstaan, zoals bijvoorbeeld het personeel van benzinepompen, chauffeurscafés en wegenwachtstations, dan denk je, het valt toch allemaal wel mee? Zo reed ik een keer s'nachts om een uur of twaalf ter hoogte van verkeersplein Oude Rijn, zie ik een collega van me met pech langs de weg staan. Ik besloot te stoppen om hem eventueel te kunnen helpen. Een meter of twintig voorbij zijn wagen, zette ik mijn kar op de vluchtstroom. Enfin, ik ben mijn wagen nog niet uit of er stopt zo'n gele wagen van de wegenwacht. Kan ik u van dienst zijn, heren? Vroeg u vriendelijk. Waarop een collega zegt, nou graag want ik denk dat er een scheur in mijn verdeelkap zit en dan zul je juist zien dat ik die nou net niet bij me heb. Nadat hij even onder de motorkap had gekeken, kwam ook de monteur van de Wegenwacht tot de conclusie dat de storing veroorzaakt werd door een scheur in de verdeelkap. Hij ging weg om het kapotte onderdeel, dat hij ook niet bij zich had, ergens te kunnen gaan halen. Het was intussen gaan regenen en we besloten om zo lang in de cabine van mijn wagen te schuilen. Na ongeveer een half uur zag ik een wagen stoppen bij de truck van mijn collega. Het bleek de monteur van de wegenwacht te zijn, die alweer teruggekomen was. Een ogenblikje, heren, zei hij, dan zal ik die kap even verwisselen en dan kunt u weer verder. Fluitend begon hij te sleutelen en hij had in minder dan geen tijd de deuvel verholpen. Normaal gesproken denk je niet verder bij een dergelijk voerval. Maar later, toen ik weer hoog en droog in de cabine van mijn truck op weg was... ...realiseer ik me pas wat er allemaal zou kunnen gebeuren als er geen wegenwacht zou zijn. Waarschijnlijk zou mijn collega een halve nacht hebben staan wachten... ...tot er iemand gekomen zou zijn die hem mee had willen nemen. Zijn vrouw zou waarschijnlijk uit ongerustheid de politie hebben gebeld... ...of een slapeloze nacht hebben gehad. Dit verhaal is maar een van de vele voorbeelden. Maar na zo'n overpijnzing realiseer je je pas hoe belangrijk de wegenwacht voor ons is sta je daar niet altijd bij stil. Maar nu de mogelijkheid zich voordoet jullie door middel van dit verhaal te bedanken, wil ik die kans met beide handen pakken. En daarom zeg ik uit naam van al mijn collega's, wegenwacht, weer en wind, bedankt.